Tot zover het radio. Info en hits. Mark van den Hoek. Langstraat, Langstraat, FM. Twee over vijf. Jawel, het is weer zover. Het is zaterdagavond. Tussen 5 en 7. de top of the weekend. Zoals gezegd, dit is tot 7 uur. Langstraat, FM. Funk night. We Non-stop, dat was Sky. Belangrijk staat er bij Funk Night, komt er 1986. Dadelijk hoor je Star Points, Patty LaBelle, Man Parrish, Kilo, George Clinton, Eddie Murphy, 400 Blows. Lucy Collins, The Weller Girls, The Limits en Tana Garner in het eerste uur. Daarna nog een heel uur met dit soort muziek. En dit is heerlijk. Kom in 1984, Chakka in zit. Met La Flamme. Souvenir Star Night, Your Night. Well, a all night. And dit is Betty Labelle uit de playlist. To play, a Love Symphony. Blauwe Man Perish. So By de funky Hey There Homeboys. Hij heet eigenlijk Manuel Joseph Parrish. Hij heeft veel geproduceerd voor andere groepen zoals de village people, Michael Jackson zelfs ja, en Boy George. En uh, Gloria Gaynor, ook niet de minste. Hey there homeboys was dit. Dat was p -funk van George Clinton himself. Do it till I drop. En dit is ook een komiek, Eddie Murphy. En naast cabaret maakt hij een mooie plaatsen, zoals deze uit 19, 1985. Dit is Do I. Do I? Do I. Ik zou zeggen, tijd voor de funkagenda, maar dat kan in principe op elk tijdstip in dit programma. Maar goed, we hebben er even tijd voor, dus ik moet eerlijk zeggen: er is niet zoveel te doen hier in deze regio op het gebied van funky muziek en disco. Uh, wel op de wat langere termijn. Ik moet wel even bij vermelden dat het Breda Jazz Festival nu ook aan de gang is en daar, ja. Sporadisch wordt er ook wel funk gedraaid. Jazz, fusion jazz eigenlijk. Dus het Breda Jazz Festival, dat is nog het dichtstbij. bij. Verder in Amsterdam, daar wordt vanavond het Funky Yard Sound System gehouden. Het vindt plaats bij Checkpoint Charlie aan de Nassaukade 48 in Amsterdam. Ja, wat wordt er gedraaid? Afrobeat, 90s, 90s, hiphop, subroots, soul en funk natuurlijk. Het begint dadelijk om 9 uur en de entree is gratis. En dan... Een heel tijdje verder op in de tijd. Aanstaande vrijdag 7 juni, dan kun je naar Fresh. Een evenement dat in het Werkwagenhuis in Den Bosch wordt gehouden. Ook daar kun je, naast muziek uit de 70s en 90s. 90's waarschijnlijk ethisch ook wel. genieten van een vette portie funk. Het Werkwagenhuis kun je vinden aan de tramkade 22 en 24 in Den Bosch. En het begint om 10 uur dan. En dan, ja, tot slot. Het vorige weekend, zaterdag, volgende week zaterdag... ...daar wordt in Breda, op het Haveneiland... ...het pinkste weekend zomer off gehouden. Wacht even een keer. Het Pinkster weekend zomer kick-off gehouden. Nou ja, het vindt plaats aan de Veilingkade 12 in Breda... ...tussen 1 uur s middags en 11 uur s avonds is meer. Zeg maar een normaal tijdstip. En ook daar een behoorlijke passiefunk. En natuurlijk, ja, zoals gezegd, het uh, Breda Jazz Festival... Nog uh, tot en met uh, morgen. Hier is Bootsie Collins. Glad to have you back. Glad to have you back. We're live again. In our w R O N G Radio, Wrong Radio, and we be the number one station for education. Dial one. <tied> nobody act right do it i do it baby boy make it do it i do it baby boy do it do it, baby do it. Do it. Do it. when we are there, people always look at us and on uh, whatever they see it don't really matter that much So now I dance, I never danced before. Yeah, I'm gonna stretch you out, baby, make you want more, more, more. more. van uh, It's Raining Man Dat is een grote discothekenhit no, no, no, no, no, no, no one can love you more than me dat waren de Weber Girls belangrijk de Funk Night een souvenir. The Limits. Ze komen uit Nederland. We hebben dit in Californië opgenomen in 1984. Dit is CR. Een souvenir 1984. Dit is de laatste voor dit uur, dadelijk uur 2 naar het nieuws en de the reclame. Dan hoor je yeah, onder andere Patrice Russian, The Goon Squad, The Whispers, Princess, After the Love Has Gone in, the nummer. Cap Band, Love Triangle, Al Green hoor je met Going Away. Chico DeBarge, Debbie Harry, Lucius Dam en The Buddy Vane. The Fat Boys, Gladys Knight and The Pips, Melba Moore, Bobby Clover en misschien een nieuwe van die APX. Dat hangt er nog vanaf. Maar komt helemaal goed. En dit is Tana Gardner. Een heet, het nummer heet Heartbeat. Is een lange plaats, maar we kunnen er helaas maar een minuut of vier van de negen draaien. Maar goed, tot zo! With the chance, and I just don't give a damn. Op glasvezel internet van Onvi. Nu te combineren met interactieve tv van kanaal Digitaal voor de allerbeste beeld- en geluidskwaliteit. Gemakkelijk in een paar stappen zelf samen te stellen. Doe de postcode check op onvi.nl en kijk wat de mogelijkheden zijn op jouw adres. Onvi het meest complete internet en tv-pakket van Nederland. Ja, klein bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom. Of bezoek de bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver. Kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Volg ons via social media. Facebook.com langstraatfm Langstraat FM. Zometeen meer hits. Meer hits. FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. In de woning van de man die gisteren 12 mensen neerschoot in een gemeentehuis in de Amerikaanse staat Virginia heeft de politie nog meer wapens gevonden. De 40-jarige schutter werkte al 15 jaar als ingenieur bij de gemeente en daardoor kon hij met een toegangspas via de personeelsingang het gebouw binnenkomen. Hij werd al snel na zijn actie door de politie doodgeschoten. Zijn motief is niet duidelijk. De FBI onderzoekt de schietpartij. Op een moslimtop in Mekka heeft de Saudische koning Salman Iran van terroristische aanvallen op olieinstallaties en tankers beschuldigd. De top met vertegenwoordigers van 57 islamitische landen was georganiseerd naar aanleiding van de toegenomen spanningen tussen Iran en Saudi-Arabië. De afgelopen weken werden twee Saudische olieinstallaties en vier olietankers aangevallen of gesaboteerd door vooral Houthi-rebellen uit Jemen. Iran steunt die rebellen maar ontkent iedere betrokkenheid. Amerikaanse president Trump ziet de Britse politicus en voorstander van de Brexit... ...Boris Johnson wel zitten als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk... ...nu de huidige premier May heeft aangekondigd af te gaan treden. Trump volgt de politieke ontwikkelingen op de voet, zegt hij in een interview met de Britse krant The Sun. De conservatieve Johnson, die in het verleden nogal wat kritiek geuit heeft aan het adres van de Amerikaanse president... ...heeft nog niet gereageerd op Trumps voorkeur. En in Utrecht stonden vanmiddag veel mensen langs de oude gracht om te kijken naar de Canal Pride... Ongeveer 50 vaak fraai versierde boten voeren mee onder het motto The Magic Is You. Onder andere de politie en ProRail voeren mee en er was dit jaar ook een biculturele boot met passagiers van verschillende cultuur en kleur. De Utrechtse Kanaal Pride is de kleine versie van het botenfestijn in Amsterdam, maar net als in de hoofdstad komen er ook in de domstad ieder jaar meer bezoekers op af. Het weer vanavond en vannacht helder met hier en daar wat sluierbewolking. Het is vannacht een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het zonnig en tropisch warm met temperaturen tussen de 25 en zelfs 31 graden. Tot zover het radionieuws. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Info en hits. Mark van den Hoek. Langstraat, Langstraat, FM. Het gaat er Fun Night, aflevering 4 en 80 op deze 1 juni 2019. En dit komt weer uit de playlist. The Goon Squad, 8 arms to hold you is hier. Souvenir 1982 was ook nog zo'n leuke clip bij. Daar staan ze met z'n allen bij uh, een telefooncel. Nou ja, het ziet er allemaal heel erg lief uit. Heel onschuldig. Echt heerlijk jaren 80. En dit is ook lekker. De maxi-versie van Princess After the Love has gone. 1985. Volgens mij ik weet daar haar tweede single. young you number 1 dat was die eerste dan. even nadenken <laughs> now you to get banned to love triangle De playlist plakken, plakken, plekken, niet plakken. Zo ook deze, en dat is niet voor niets. De Gap was dat. Love Triangle. Langs hadden we een fun night, 7 voor half 7. Wel ik na het nieuws van 7 uur door je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade tot 9 uur vanavond. En dit is El Green away alongside of him. Funk night. You be mine. Heerlijk, moet je best doen. Je moet je best doen. Je natuurlijk. Will You Be Mine uit de playlist? En dit is Debbie Harry. Ook uit die playlist. Ze, ja, ze zong altijd bij Blondie. En daarna ging ze solo. Dit is Je uit 85. No, I won't before I surrender my love to you. I'd rather lie down in the street and get hit by a Big Mac truck. Surrender my love to you. I'd rather sleep in a lion's den. Maybe they'll have better luck. I get so mad thinking of the chance you had. You had my love, but you didn't want Before I give you my love mm. I'll need a better excuse To take out abuse yeah. Surrender My love to you Oh no I won't surrender Surrender My love to you Oh no I won't Before I surrender My love to you mm. I'd rather don't in Deep, deep, my big fat dark Surrender my love to you like a hunter. You never miss your mark. I think this time you are gonna find you want my love. You'll have to take it. 1985 uit uh, More Than You Can Handle van Lucius Dame en de Pretty Vein Nooit een single geweest dit, maar geweldig. Pretty Poison was dat. Alleen dat uh, More Than You Can Handle dat was een hit. Ik heb ook een lange maxi versie van ergens. Ik probeer hem maar aan te komen. Is me nog niet gelukt. En dit komt uit de playlist. Fat Boys zijn dit. Pump it up. Dadelijk iets nieuws. I'm <laughs> een goede nieuwe. En die laatste, dat was het dus. Die APX. Geweldig. Your touch was dat En dit, dit is Glattus Night and the Pips. Ola Dela. de playlist de Een je souvenir van Melba Moore. Love Me White in 1983. Just this mm. I love it What kind of lady is this? Uit 19... Nou, oh, 1983. Even gokken hoor. Peter Sterrenburg komt binnen. Ik heb wel de tijd over Peter, dus uh, wat ga je doen? Wat ga je doen? <laughs> Pak even die microfoon. Ja. Hallo. Hallo, wat ga je doen vanavond? Wat ga je draaien? Wat ga je draaien? Uh, leuke muziek. Leuke muziek? Oké. Okay. <laughs> en zoals? Eh... <laughs> uh... Ik nou ja, <laughs> ik heb de playlist nog in tasje zitten. Oké, nou ja, dan gaan we dadelijk in ieder geval luisteren. Waar Begin je mee? Weet je dat misschien? Nee, ja, kom Ook niet. niet, niet. <laughs> nou, lekker, joh, dat wordt een verrassing voor ons allemaal ja, en nee. zelfs voor jou eigenlijk, hè? Ja, zeker. <laughs> nou, zo. Ik kijk naar de klok en nu kan ik hem echt starten. Ik kwam echt uh, tijd, uh, ja, ik had te veel, dus vandaar. Oké. Okay, ja. Nou ja, je was er weg. Ja. Joh, kossum, hè? ja. <laughs> Beter dan te weinig, hè? Zeg maar, te weinig tijd. Ja, vandaar. Dat is echt Nou, uh, we gaan eruit met Melbourne, hoor. Tot dadelijk. Okay. Top Peter Serrenburg. Top Peters Platenparade, zeg maar. Ja, net nou. Het is een souvenir van Melba. Melba morgen 1983 schrijven we. Wat mij betreft, tot volgende week en nog een fijn weekend en een fijne week. rozebrand timmerwerken uit kaansheuvel zeg je rozebrand timmerwerken uit kaansheuvel dan zeg je kozijnen duren dakpellen. En...